Dit was het NOS-journaal. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jeroen Steven Baalabout en Jurgen van den Berg. NOS -journaal. Goedemiddag allemaal, de 15e etappe is de langste in deze toer 242 kilometer. Maar de moeilijkste klus zit helemaal aan het eind: de mont Ventoux. toe Met op de flanken van die Berg des Doods één koploper, Michael Nieve, Gio. Aardige jongens zijn het toch, die wielrenners. Ze weten dat het nieuws loopt. Dan gebeurt er niks geks. Inmiddels onder de boog van de 10 kilometer. Door 10 kilometer nog te klimmen op deze verschrikkelijk zware berg. Terwijl Jan Bakelands wordt ingelopen door de eerste delen van het kleine pelotonnetje dat we nog hebben. Met natuurlijk die Nederlanders erbij. Met Bauke Mollema, met Laurens den Dam en Robert Geesink. En uh, daarvoor, daar rijdt uh, Mikel Nieve, Die inmiddels is ingelopen door uh, Quintana, door Nairo Quintana. Want dat is op dit moment de koploper. Hij heeft 40 seconden voorsprong... Op het groepje met de gele trui. Op het groepje met Christopher Froome. En als ik zo kijk naar Christopher Froome in die gele trui. Dat lange lijf heen en weer schuddend. Af en toe snakkend echt naar adem. Hij zit er een beetje bij als een hond die moe is na een lange wandeling. De tong af en toe uit de mond. En kijk je dan naar Alberto Contador die vlakbij hem in de buurt rijdt. Die zit bijna glimlachend op de fiets. Kijken. hey, wel bevoorrading keurig daar op die berg. Dat is wel verstandig. Van Froome krijgt in elk geval nog eventjes een zakje met wat eten erin. ...van een verzorger die daar op een mooie plek geposteerd stond. 10 kilometer voor de kale top van de Mont Ventoux. Maar ja, waar aan de voorkant hard wordt gereden... ...betekent dat er aan de achterkant nog steeds grote namen ook af moeten. Oud-tourwinnaar Cadel oud Evans moet eraf. Daar zit hij hoor met die kromme rug helemaal diep voorover gebogen. Ja, het was al niet echt zijn tour. 13e staat hij in het klassement. Hij meldde van tevoren dat uh, uh, voordat de tour begon... ...dat zijn grote doel was toch weer een podiumplaats bereiken in Parijs. Maar dat zit er niet in hoor. Cadel Evans moet eraf. Hij zit uh, echt treurig op zijn fiets. Hij heeft nu iemand naast hem rennen met een uh, Australische vlag. Die duwt hij een beetje weg. Nadat die man hem met een klein vingertje aan het aanduwen is. Hij heeft in ieder geval nog een ploeggenoot erbij. Morabito. Maar we kunnen toch wel uh, een streep trekken. Zelfs zo'n beetje door de top 10 ambities van uh, Cadel Evans. Daarvoor rijdt nog altijd Igor Anton. Als ik het goed heb. Ja, dat is uh, Igor Anton. Die uh, zeker toch weer een beetje terugkomt. Ja, die hangt eigenlijk aan het elastiek. Komt erbij, moet er weer af. Komt erbij, moet er weer af. En ik keek net eventjes een minuutje naar rechts, zag ik de ploegleider van Christopher Froome. En die had onafgebroken zijn communicatie bij zijn mond. Was onafgebroken aan het praten in de communicatie. Ik ben heel benieuwd wat de ploegleiding van Sky allemaal aan het roepen is op dit moment naar Christopher Froome. Le Tour chez vous avec l'équipe de Radio Tour de France do you want to go to the plage with me i'm going down down down there four in the morning most beautiful girl i have ever seen gone down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 Fighters en plage. Twee man vooruit Guillaume, maar wat gebeurt erachter op de kop van het peloton? Op de kop van het peloton is het Richie Poort die daar tempo maakt. En dat doet hij natuurlijk voor Christopher Froome. Richie Poort is de enige helper die nog over is bij Christopher Froome. En dat betekent dat hij probeert het gat met de twee koplopers kleiner te maken. Met Mikel Nieve en Nairo Quintana. Quintana op kop. Nieve, daar kun je toch aan zien dat daar het beste vanaf is. Ik ga eens even wat namen geven van die groep die daar nog rijdt. We hebben daar Froome, we hebben Poort, we hebben Vogelzang, we hebben Perro, Contador, Kreuziger. Rodgers, Rodriguez, die zit daar nog bij. Valverde zit daar uiteraard bij. En dan hebben we Bouke Mollema en Laurens ten Dam. Dat zijn de mannen die in de achtervolgende groep zitten. Inmiddels op 31 seconden nog maar van die twee koplopers. Terwijl ik nu toch ook zie dat Alejandro Valverde wat langzaam afzakt daar achter aan het peloton. En dan zie ik daar ook nog Bart de Klerk. Hé, hey Sebas, jij kunt ze daar zien in de verte. Het is Valverde die inderdaad grote problemen heeft. En volgens mij ook een van de Nederlanders. Robert Geesink uh, is er inderdaad af. De superknecht, hè, moeten we hem tegenwoordig noemen, van uh, Boukenmollema Mollema en van Laurens Tendam. Geesink rijdt aan, links van de kant, uh, van de, aan de kant van de weg in dat zwart met groene Belkin shirt. Wij moeten nog even... Uh, wij moeten blijven, René, nee, wij moeten blijven. Uh, wij reden uh, even al door. Maar uh, terwijl de jurylid zei dat wij nog even moesten blijven. Maar Geesink is er af. Robert Geesink is gelost uit de groep met uh, favorieten. Net als uh, Daniel uh, Martin, de, wit, de ritwinnaar van uh, vorige week uh, zondag. Net als Jesus Hernandez trouwens. als een knecht van uh, Contador. Talensky is er inmiddels af. Den, uh, ook Kwiatkowski, de drager van de witte trui, is eraf. Dus nu Gio, terwijl we bijna dadelijk het bos uit zijn. Bijna het bos uit zijn. Nu Gio, vallen er toch flink wat slachtoffers. Ja, daar vallen gaten ze Bas, want ook Mollema en Tendam zijn eraf. Samen met Roman Kreuziger. Misschien zijn ze verstandig en denken ze, we rijden ons eigen tempo naar boven. Maar het zijn Contador, Christopher Froome en Richie Port... die op dit moment gedrieën aan koppen rijden. En ik kijk naar de ruggen van Mollema en Tendam daar. Samen met Kreuziger, met Rodriguez. Dit is de subtop van het klassement. Nou ja, wat is subtop zeg? Als je tweede staat, Mollema moet natuurlijk wel proberen dat gaatje dicht te rijden... Want ze rijden nu gestaag weg. En dat heeft alles te maken met het tempo dat ontwikkeld wordt door Richie Port. Ja, Froome die zit daar een beetje te hoesten en te kuchen, te puffen in het wiel. En Contador, nou, die heeft het ook niet heel gemakkelijk hoor. Ze komen niet dichterbij die twee. 31 seconden is het verschil nog tussen Niebbe Quintana en de drie achtervolgers Froome, Porte en Contador. Ik zie allemaal eenlingen. Volgens mij uh, uh, we gaf je over aan mij Gio, maar het retour stort op dit moment heel erg. Ik zie allemaal uh, eenlingen daar uh, vooraan. Onder wie dus? Mollema en uh, ten dam. Ook uh, Belkin heeft hier op de flanken van de Mol van toe nog wat verzorgen staan met uh, Bidons. Robert Geesink, achter wie wij zitten, Pakt er nog eentje aan. Daarvoor rijdt uh, Alejandro Valverde. Ja hoor, dat is inderdaad uh, Valverde. Die zijn grote klap opliep, terwijl wij Geesink nu uh, passeren. Die al zijn grote klap op, uh, opliep en die van verder zijn wij nu voorbij gereden. Wie rijdt hier? Daar zijn Mollema en Tendam. Of dat is alleen Laurens Tendam volgens mij. Ja, eh, Tendam rijdt hier inderdaad. En daar zit ook Mollema toch inderdaad bij. ja Ik was eventjes in de verwarring omdat de cameramotor daar precies achter reed. Maar Mollema die reed echt recht voor die cameramotor met die gekromde rug. Bouke Mollema heeft hij het daar moeilijk hoor. Heeft hij het zwaar? In het wiel onder andere van Alberto Contador lijkt het wel, Gio. Nee. Ja, nee nee, nee, nee, nee, nee. nee. Mollema zeker niet in het wiel van Contador. Contador zit vooraan bij Christopher Froome en Richie Pot. Ze hebben inmiddels ook uh, Mikkel Nieuwe te pakken. Want hij heeft moeten lossen bij Nairo Quintana. En hier kijk ik. Ja hoor, aanval van Christopher Froome. Richie Porte is losgereden. En uh, Froome die geeft vol gas, zeg. En dan moet de Contador mee. En kan Contador? Nee, Contador redt het niet. Contador gaat eraf. Christopher Froome. Ongelooflijk, zeg. Wat een lef. Wat een klasse. Christopher Froome, de man die onder druk stond. Waarvan we allemaal zeiden, hij heeft het verschrikkelijk moeilijk. Hij zou wel eens een tik kunnen krijgen, want hij heeft geen knechten meer. Maar hij doet het gewoon alleen, zoals we dat ook hebben gezien in die allereerste Pyreneeën etappe Dan denk je dat hij het moeilijk heeft. Het heeft een beetje met die houding te maken. Dat koppie, half scheef opzij. En nou botste de cameraman bovenop een motor die daar in het wiel zit. Maar Froome is niet weer voorbij. En Froome rijdt nu achter Nairo Quintana aan... En Jeppe samen met Alberto Contador. Ja, de Spaanse Kongsie. Die zullen proberen samen nog dat gat dicht te rijden. Maar het is nu één man. Hoppakee. Komt nu bij Nairo Quintana. Bijna aan het wiel. En Quintana kijkt om en denkt. Nou, dat zal ik toch niet aan mijn wiel hebben. Wat heb ik nu aan mijn fiets hangen? Christopher Froome. Maar nu heeft Froome het ook weer moeilijk hoor. Want Quintana zet even aan. En Froome moet nu toch eventjes een klein beetje een tandje kleiner gaan rijden. Een tempootje lager. Het zou toch wat zijn als hij zich opblaast hier op die bergen. Wat gebeurt erachter? Daarachter, daar uh, probeert Tendam nu Bauke Mollema op sleeptouw te nemen, want uh, Tendam gaat naar de voorkant van die uh, groep waar het natuurlijk uh, twee knechten zijn hè, van uh, uh, Alberto Contador die uh, daar nog uh, in zitten. Maar Tendam neemt nu die groep een beetje op sleeptouw. Trouw, het is uh, Kreuziger en volgens mij is die andere man nog Michael Wortschitz zelfs die hierbij zit. Maar Tendam die voert nu hier het uh, tempo aan. Er zit nog een uh, coureur ook bij van uh, AGDZR. en Bart de Lerk zit er in ieder geval ook bij nog van Lotto Belisol ten Dam nu aan de leiding van die groep. Kijk eens even achterom waar Bouke Mollema zit. Mollema die zit een beetje in een van de achterste posities. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6 mannetje of 8 zijn het er bij elkaar worden vooruit getoeterd door een grote vrachtwagen langs de kant van de weg. Yo. Ja, Vroom lost Kintehana. Hoe is het mogelijk? Net leek het alsof hij er niet meer bij kwam. Alsof hij moest terugschakelen maar. Hij... Hij heeft zijn ritme weer gevonden. En demareert dan gewoon uit het wiel bij Nairo Quintana weg, zegt die Colombiaan. Die dacht dat hij op weg was naar de overwinning hier in de etappe. Ja, hij die kan weer aansluiten. Wat een geweldig gevecht hier, zegt tussen de nummer 1 en de nummer 8 van het klassement. Quintana doet natuurlijk goede zaken. Ja, die hoeft op niemand meer te wachten. Valverde doet niet meer mee in het klassement. Quintana kan voor eigen kansen rijden. Dus rijdt hij mee met Christopher Froome. Natuurlijk rijdt hij mee met Christopher Froome. Want hij hij zou zomaar kunnen gaan klimmen in deze etappe. Froome met Quintana in het wiel. Ze proberen Quintana nog een bidon te geven, maar dat lukt niet. Want Quintana moet staan op de pedalen om het wiel van Christopher Froome te houden. En dan hoop ik maar dat die motoren die daarvoor zitten, dat die nu eens een klein beetje gas gaan geven. Dat ze toch een beetje ruimte geven aan deze twee mannen. Want laten we eerlijk zijn, ook al worden de Nederlanders op dit moment gelost, laten we wel hopen op een eerlijke, op een verre strijd met gelijke wapens. Christopher Froome op kop, in het wiel. Nairo Quintana. Hoe groot is het gat? 14 seconden is het gat met Contador en Nieve. 49 seconden. Het verschil met de groep met Tendam en Mollema. En daar zitten wij nog altijd achter. Ja, ik ben op zoek misschien wel naar een puntje om dadelijk eens eventjes te timen. Maar het is zo verschrikkelijk druk. Ja, dan kan jij Gio wel roepen. Nou, druk de stopwatch maar in, Sebas. Als de kop open langs die ene supporter met bijvoorbeeld de Nederlandse vlag of de Britse vlag uh, uh, rijdt. Maar ja, daar staan er nogal wat van. Dus gaan we inderdaad maar eventjes af. Op die meldingen die we krijgen via de Toerradio. Nog altijd uh, Laurens Ten Dam in dat groepje waar ik ook uh, uh, Mouravjev nog heb uh, gezien zitten namens uh, de Astana-ploeg Bouke Mollema. Nog altijd helemaal diep voorover met die gekromde rug. Uh, schokschouderend op de fiets tussen die haag van mensen door. Probeert hij een beetje naar voren te rijden in dat groepje. Maar dat lukt nog niet echt. Uh, lukt nog niet uh, uh, echt met uh, Bouke Mollema op dit moment. En wat is het hier hectisch? En wat is het die druk op de Flanken van de Mol van Toe, waar in ieder geval het groepje met de mollen... maar ook langzamer zeker uit het bos is aangekomen, Gio. Deze twee hebben elkaar gevonden, Christopher Froome en Nairo Quintana. Je zag het zojuist even, Froome naast Quintana. Je zag hem praten en er kwam een knikje van Quintana. Natuurlijk zijn die twee tot elkaar veroordeeld. Waarom zouden ze elkaar nu nog proberen los te rijden... terwijl nu komt dat door, praat met Niebben. Maar Kom op man, wij als twee Spanjaarden we gaan er achteraan rijden... en ik denk dat de afspraak bij Froome simpel is... Ik pak het klassement, jij pakt de etappe. En dat in de richting van die Colombiaan. In de richting van Nairo Quintana. Want ze zijn er allebei bij gepaard. En ook Quintana doet natuurlijk geweldige zaken in het klassement. Ook Contador, die wit natuurlijk over Bouke Mollema heen. Maar die probeert natuurlijk weer terug te komen bij Christopher Froome. En dan is er toch een heel groot niemandsland daarachter. Achter Contador en hebben met die groep waarin nog zitten. De Klerk, Vogelsang, Perrault, Kreutziger, Rodgers, Rodriguez, Mollema. En Ter dat is de groep waar ze bas achter zit. En die groep wordt uitgebreid dadelijk met Alejandro Valverde, want die begint terug te komen met Dani Moreno. En met Robert Geesink ook. Jazeker, Robert Geesink probeert uit alle macht nu terug te keren in die groep met Laurens Ter en met Bouke Mollemaat, terwijl we het bos achter ons laten en nu in dat hele open gebied komen. We mogen het één keer zeggen, dat cliché, het maanlandschap. Het niemandsland, daarboven op de mol van toe, waar je heel heel erg ver kunt kijken. Waar ik in de vette tussen de campers en het publiek door... onder andere Christopher Froome en Quintana zie rijden. Misschien dat het dadelijk ook voor ons eventjes ietsje makkelijker maakt... om weer even te timen wat precies de achterstand is... van het groepje met Mollema en ten dam op uh, Alberto Contador. Maar het feit dat na Alejandro Valverde... nu ook Daniel Martin lijkt terug te keren in dat groepje... dat zegt wel genoeg. Valverde gaat terugkeren en Geesink... ai, ai Geesink gaat dat net niet redden... Dus Wauke Mollema en Laurens ten zitten hier nog altijd met z'n tweeën. De twee koplopers die zitten in de laatste vijf kilometer op dat kale stuk inderdaad. En Froome praat nu eventjes in zijn communicatieapparatuur. Die praat even met de ploegleiding. Die zal waarschijnlijk doorgeven wat hij besproken heeft met Quintana. Want natuurlijk Froome stel je voor dat hij hier een minuut pakt op die concurrenten. Ja 25 seconden op Contador is nog niet voldoende. Maar ja dan gaat hij wel zijn voorsprong weer vergroten. En Quintana... Tana doet geweldige zaken. Die zou wel eens voor een hele, hele mooie etappe kunnen gaan voor Colombia. En daarachter nog steeds die twee man, die twee Spanjaarden. De man in het oranje, Mikel Nieuwe, dansend op de pedalen. Ja, zij zit weliswaar op het stuur, maar in een mooie cadans. En ook die twee praten komt door. die hem nog even wat toebijt. Van kom op joh, we kunnen het gewoon samen wel redden. En zij rijden dan op achterstand op 25 seconden. Veel dichterbij komen ze niet. Die groep daarachter op 1 minuut en 18 seconden. Die groep waar die twee Nederlanders in zitten. Zitten ze er trouwens allebei nog? Ja, voor ja, wij zitten nog even achter Geesink gevangen. En uh, uh, even kijken. Die uh, Toura, geeft trouwens 45 seconden. Dus dat zou wat meer nog in het voordeel zijn van uh, Mollema en uh, Ten Dam. Kijk even daar naar voren. En daar uh, is uh, Mollema in de problemen volgens mij. Bauke Mollema en uh, Kreuziger, die zijn daar in de problemen. En uh, dan zou het wel fijn zijn als Geesink misschien... Die nog net daar kan aanrijken, kan aanklampen om nog net weer eventjes de long uit zijn lijf te rijden. Om uh, Mollema terug te brengen. De nummer 2 in het algemeen klassement. Ik zie daar uh, volgens mij ten dan nu naar voren schuiven in dat uh, groepje. En uh, Mollema en Kreuzinger die zitten daar vlak achter. Terwijl we nu eventjes door de rook heen rijden. Want iemand steekt zo'n stadion af. Dat is ook wel zo lekker. Dat dus, zijn uh, vooral lekker voor de renners zeg. Laatste 5 kilometer. Gio ook voor dit groepje. Laurence de Dam probeert weg. ...te springen uit die achtervolgende groep. Bauke Mollema heeft daar inmiddels uh, aangesloten. Ik zie ook uh, Danny Moreno daar aan de achterkant rijden. Valverde, Bart de Klerk, die heeft het daar moeilijk. Perrault zit daar achteraan. Rodriguez en dan is het uh, inderdaad... ...Tendam die probeert daar vooraan uh, weg te rijden. Maar ja, krijgt hij daar de ruimte? Heeft hij de benen om weg te rijden? Terwijl ik nu ook weer die twee koplopers zie. Ik zie uh, Christopher Froome en Nairo Quintana... ...die het eens zijn en die gewoon gezamenlijk... ...hier naar boven rijden met nog 3,9... 9 kilometer te rijden. De achterstand van Alberto Contador en Mikel Niebe loopt langzaam op. 28 seconden wordt nu gegeven. De achterstand van de groep met Mollema en Dam 1 minuut en 16 seconden. Het loopt allemaal niet erg op. En nu gaat Christopher Froome weer eens op de pedalen staan. Wat gaat hij nu doen? Hij probeert toch Quintana te lossen, hoor. Dan is er blijkbaar niet echt sprake van een overeenkomst. Maar Quintana kan makkelijk in dat wiel schuiven van Christopher Froome. Dan weet ik niet wat er afgesproken is. Froome kijkt even achterom en ziet dat het hem niet gelukt is. Quintana, dit is het moment om te gaan, maar hij doet het niet. Hij blijft zitten. Quintana blijft nog even zitten. Wij, uh, ik kijk naar voren en ik zie daar het groepje met uh, Bouke Mollema in de verte zitten. Ja, Mollema die natuurlijk een voorsprong heeft voor 2 minuten en 50 seconden in het algemeen klassement op uh, Nairo Quintana. Dus wat dat betreft moet die kleine Colombiaan toch wel behoorlijk wat tijd goed maken op Bouke Mollema om hem gelijk voorbij te gaan in het algemeen klassement. Cement. Robert Geesink, die zit nog altijd aan het uh, elastiek. En dan zie ik dat groepje me rijden met Mollema en Tendam. Die zitten dus weer gewoon allebei in die groep. En zij gaan nu ook onder het spandoek door van de laatste vier kilometer. Dus ze verliezen tijd. Ze verliezen tijd. Dat wel. Maar enorme grote, enorme megaklappen zijn het voorlopig nog niet. Maar ja, er zijn nog vier kilometer te rijden. En dan weet je ook dat je in vier kilometer in, op zo'n beklimming als de Mol van toe, waar die wind nu ook zo hard waait, dat je toch ook wel snel nog schade kan oplopen. Er zijn uh, geen inmiddels voorbij en dus gaan we langzaam en zeker weer terug richting dat groepje met uh, Bouke Gio en met Tendam. Ik wou dat ik kon meeluisteren naar de conversatie tussen Christopher Froome en Nairo Quintana. Want na die poging van Froome om Quintana te lossen, waren ze weer met elkaar in gesprek. En als ik lichaamstaal goed interpreteer, dan zag ik dat uh, ja, Froome daar toch wel weer iets voorstelde in de richting van Quintana. En dat Quintana nu een burgerbaan maakte met zijn hoofd van, ben jij niet? dat jij probeert me toch net te lossen. Dus uh, ik weet het niet hoor, hoe die twee elkaar kunnen vinden. Ze hebben nog drie kilometer te rijden. En ik kijk nu inderdaad naar Laurens ten Dam, die het goed weer aanvoert met Mollema. Hij is dus niet weggekomen. Dan is daar de klerk. Dan zien we daar ook Kreutziger zitten. We zien daar Mollema zitten. Valverde zit daar nog bij Rodriguez daar in het wiel. En nog een paar van die andere mannen die we net ook al hebben genoemd. Onder andere Perrault die daar door het beeld schuift. En dan hebben we ook nog Moreno die daar in dat groepje zit. En in dat groepje lijkt het op dit moment stil te vallen. Dat is slecht voor Bauke Mollema. Want dat betekent dat die voorsprong van Quintana op Bauke Mollema weer oploopt tot één minuut en 40 seconden, Sebas. Ja, en dan komen die 2 minuut 50 toch wel snel uh, dichterbij. Terwijl uh, Daniel Martin ook snel dichterbij komt. Die beukt tegen die wind in. Daniel uh, Martin die uh, vorige week die uh, etappe won. Vorige week zondag, uh, ja, dat is precies een week geleden. En ook Robert Geesink zit er nog steeds aan het elastiek. Staat nog een keertje op de pedalen. Gooide er net nog eens een fles water in, een keertje in zijn nek. Kom op, Robert. Probeer terug te komen in die groep. Met uh, Laurens ten en met Bouke Mollema. Zodat je daar misschien nog een extra handje kunt helpen. Misschien nog één keertje hier kopman Bouke Mollema. En natuurlijk ook Tendam, want die staat ook gewoon vijf in het klassement. Uit de wind kan houden. Ik kijk eventjes tussen al die campers en het publiek door. Daar zie ik in de verte de gele trui van Christopher Froome. In het gezelschap dus van zijn... Uh... Of nee, daar zie ik dan Kinta die achtervolgens met Kinta. En dan kijk ik weer naar voren. En dan zie ik Tendam op koprijden weer van die groep. Waar zit Mollema? Oeh, die zakt weer naar achteren. Ja, die heeft het weer lastig. En die heeft het weer zwaar. Bouke Mollema die zakt langzaam weer naar achter. In dat groepje Gio. Die zakt inderdaad langzaam naar achter. Ik kon het zojuist ook zien. Terwijl ik nu kijk naar Contador en Niebben. Daar geen gekke dingen. Niet de een die de ander probeert te lossen. Zoals we dat zojuist hebben gezien. Bij Froome en Quintana. Die de top inmiddels wel al ruim in het zicht hebben. Maar ja iedereen die de Molle van toe heeft beklommen. Weet dat je vanaf Charler en Renaar. Vanaf zo'n 6, 7 kilometer al die top ziet liggen. En dan lijkt die zo verschrikkelijk dichtbij. Maar het is altijd nog zo ellendig ver weg. Nog 2,4 kilometer voor die gele truidrager die de eerste pirineë won. Naar Trois Domaine. Toen blies hij de hele zaak op. Toen finishte Richie Port als uh, tweede. Nu moet hij het uitvechten met Nairo Quintana. Die nu weer even overneemt bij Christopher Froome. En wat had ik? Toch wel een klein beetje chauvinistisch gedacht. Graag gezien dat het Bouke Mollema was geweest in plaats van die Nairo Quintana. Daar naast Christopher Froome. Want dan hadden we hier letterlijk op de banken gestaan. Om het te kijken wat er ging gebeuren. Daarachter, daar ligt de top. Daar staat de toren. Beide mannen zien het nu weer vanuit hun positie daar op die kale berg. Ze moeten vooral niet naar links kijken naar dat hele mooie dal wat ze daar zien. Naar die koele ronen. Want wat zal dat water koel zijn in vergelijking met de hitte die ze nu voelen op de flanken van deze bergen. Quintana, bewegingloos. Vroom, schokschouderend. Zo gaan ze daar omhoog. We kijken nog even naar de verschillen. Het wordt groter en groter. En wat zie ik nu is Richie Porte zomaar voorbij die groep met uh, Laurens ten Dam. En uh, al die andere gereden. Of wordt hij teruggepakt door die groep, Bas? Hij wordt uh, teruggepakt inderdaad. Hij stond uh, behoorlijk geparkeerd hoor. Aan de linkerzijde van de weg. Maar nu lijkt hij zijn ritme wel weer uh, langzamer zeker te hebben gevonden. En er wordt uh, nu ook gedemareerd. Ik denk door... Uh... Even kijken is dat uh, Vogelsang die daar probeert om uh, weg te komen. En Mollema. Oei oei oei oei oei. Wat heeft hij het moeilijk terwijl Moreno er nu af moet. En wel Valverde het andermaal moeilijk heeft. Valverde moet de... Deze groep opnieuw laten gaan hoor. Van verder wordt weer uit het wiel gereden. Perro die heeft het uh, daar uh, lastig. Van verder die eventjes uh, mee kon in het zocht van de ploegleiderswagen van uh, Euskatel Euskadi. En dan wordt uh, nu ook meteen uh, Poort, Richie Poort gelost. En uh, kijk ik eventjes weer naar uh, Bouke Mollema. Mollema die uh, zit daar eventjes lastig. Mollema die zit eventjes lastig met uh, Laurens Tendam. Tendam aan de leiding van deze groep. En Mollema zit daar nu in. Even kijken, in vijfde positie zit schuin achter Roman Kreuziger. En hier is het dus Laurens Stendam die het tempo maakt. Het nu weer uit zijn uit het zadel. Dat shirt helemaal open. Laurens Stendam, hij is nu degene die moet proberen om de schade voor Bouke Mollema te beperken, Gio. Twee koplopers, de krele trui Christopher Froome en Nairo Quintana op 1,6 kilometer van de top, terwijl er nog steeds idioten met fototoestellen meelopen. Jongens, vergeet dat nou maar. Koop morgen een krant als Staan die foto's allemaal prachtig in van de mannen die op de motor erbij rijden. Die kunnen veel mooiere foto's maken. Hebben ook veel langere lenzen. Maar ja, toch altijd maar weer meerennen. Dat doen ze ook met Mikel Niebben en Alberto Contador. Die op 57 seconden rijden. Dat gat wordt dus bijna een minuut. En daar gaat Froome weer op de pedalen staan. Maar Quintana countert moeiteloos hoor. Quintana heeft zich nu echt vastgebeten als een terrier in de kuiten van Christopher Froome. Froome die versnelt, maar hij krijgt hem niet gelost. En het gezicht ja, van Froome. daar zie je aan dat hij leidt. Hij krijgt de bel gelost trouwens. Want nu rijdt hij weg bij Kitana. Jongen, dat had ik niet verwacht zeg. Kitana zat er zo sereen bij. Zo rustig bij. En nu moet hij toch Christopher Froome laten gaan. Froome gaat voor de dubbelslag. Hij gaat zijn eh, voorsprong in het klassement vergroten. En hij lijkt op weg hier naar de etappe overwinning. Net zoals hij dat deed op die beklimming van Axtroodomein. De eerste Pyreneeënrit. Maar goed, laat dat dan maar de hoop zijn. De eerste Pyreneeënrit was Froome goed. De tweede had hij het moeilijker omdat zijn ploeggenoten er niet bij zaten. We krijgen nog een paar hele mooie ritten in de Alpen. Quintana, jammer jongen. Je had erop gehoopt. Maar je pakt hem hier niet, die overwinning. Want Christopher Froome met nog dik één kilometer gaat er vandoor. Hoe zit met die groep erachter? Die rijdt op 41 seconden van Alberto Contador. En dat betekent dat Bauke Mollema in ieder geval bij wordt gegaan... in dat algemeen klassement door de Spanjaard. Want die staat natuurlijk maar op 17 seconden van de Nederlander. En uh, ik tuinde net uh, 41 seconden. Het verschil tussen uh, Nieuwe en Contador en het groepje waar het onafgebroken... Laurens ten Dam is die het tempo aanvoert. En Bauke Mollema zit af te zien in uh, voorlaatste positie. Ook zij natuurlijk in die laatste kilometers. Ook zij zien de top. En uh, Bauke Mollema moet nu gewoon het karretje proberen aan te haken... bij die anderen in deze groep. En Laurens Stendam die verzet echt bergenwerk. Bergenwerk. En lijkt zich toch uh, weg te cijferen als nummer vijf in het klassement... Voor zijn kopman, voor de nummer 2. Nu nog de nummer 2. Want er gaat op zijn minste de nummer 3 worden. Bouke Mollema, Gio. Ja, zeker. Dat uh, zal uh, absoluut gebeuren. Want uh, Contador uh, rijdt nog steeds uh, voor. Maar dat gaatje wordt wel kleiner, hoor. Het gaatje wordt een seconde of 30. Laurens Tendam die verzet daar bergwerk. Uh, ja, en als je kijkt in het gezicht van Bouke Mollema... dan zie je dat hij leidt, maar dat zie je altijd. Bouke Mollema lijkt altijd te leiden als die berg op gaat. Maar wat is hij taai? Hij heeft uh, Bart de Klerk daar in het wiel en Christopher Froome... Op op weg naar de overwinning hier. Bovenop de Mont Ventoux. Wat zou dat toch mooi zijn als hij dat voor elkaar krijgt? Nog nooit een Engelsman hier gewonnen. En we weten het allemaal: hè? Tommy Simpson, de Engelsman. Die hier het leven liet op de flanken van de Mont Ventoux in de jaren 60. Die hier overleed aan een ja, gevolg van de hitte, de vermoeidheid. En ook wat middelen, alcohol die hij in zijn lijf had. Het zou een mooi eerbetoon zijn aan Tommy Simpson. Als Christopher Froome hier met één handje omhoog. Want twee handjes zal niet lukken over de streep komt. Hij zit binnen de laatste kilometer. Even kijken. Zijn voorsprong op Quintana. 22 seconden. De voorsprong op Contador. 1 minuut en 19 seconden. De voorsprong op Mollema en Co. 1 minuut en 50 seconden. Uh, dichterbij hoor, die komen dichterbij uh, Alberto uh, Contador, want we waren er even voor gaan rijden voor dat groepje. En wij zagen inderdaad wel heel snel die ploegleidersauto's achter Contador en Nieve naderen. En dus uh, maakt het jurylid ook even barrage. Laatste kilometer ook voor het groepje met Bauke Mollema, met Laurens en dan ten Dam. Dat is echt degene die daar het tempo maakt. Heeft Vogelsang in zijn wiel, maar zij komen dus dichter en dichter bij Nieve en Contador. Gio. Ja, Rodriguez gaat nu op de pedalen staan in die groep waar jij achter zit en die probeert de zaak daar toch ook een beetje los te rijden. Terwijl ik kijk naar Christopher Froome, die bijna bij die laatste bocht is. Die verschrikkelijke laatste bocht. Want dan maakt de weg een, een hoek echt naar rechts. En dan lijkt het alsof de weg bijna loodrecht omhoog loopt. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het is daar gewoon ongelooflijk stijl. Ik heb toerrijders daar zien omvallen van vermoeidheid. Omdat ze dachten dat ze er waren. Want je ziet die toren zie je voor je. Maar je bent er nog niet. Christopher Froome nu bijna bij die bocht. De bocht waar raad to Tony Martin een paar jaar geleden, vier jaar geleden, loste. En toen op weg ging naar die overwinning. En ik kijk ook naar mannen die daar op achterstand rijden. Maar we blijven eventjes bij Froome. Want Froome komt er nu aan op weg naar de overwinning. Laten we hem maar eens even kaal begeleiden. Daar gaat hij die bocht door. Ja, Christopher Froome. De 100 meter, daar ben je door. Daar ben je boven. En dan heb je hier een fantastisch staaltje fietsen laten zien. Hulde aan Christopher Froome. Laat ik dat dan toch maar zeggen. We dachten dat hij kwetsbaar was. Maar uh, hij valt aan. Hij laat zien dat hij karakter heeft. Hij laat zien dat hij niet alleen klasse heeft, maar dat hij ook een groot hart heeft. Christopher Froome komt nu over de streep. Eén handje omhoog inderdaad. Christopher Froome, als winnaar komt hij hier voorbij. Jongen wat is die vent mager. Ik zie hem net weer even voorbij lopen. Daar komt Nairo Quintana als tweede aan. Hij is nu ook in die bocht. Hij gaat zo meteen hier als tweede finisher. Maar ik ben benieuwd wat erachter gebeurt, Sebas. Ja, daarachter daar keert toch nog best wel wat volk terug. Hoor, bij uh, Tendam en Mollema in de buurt. Onder wie uh, Alejandro Valverde. Die uh, tussen de auto's zit. Dus dat is uh, wat dat betreft uh, nog een uh, seconde spel. Maar het duurt niet lang, Michiel. En dan zie je dat groepje met Mollema en Tendam ook verschijnen. Ja, Rodriguez komt, of wat zeg ik, Quintana komt hier als tweede over de finish. Een seconde of dertig achter Christopher Froome. Krijgt dus toch nog een flinke klap in die bocht. Die laatste kilometer. En daar komen Njebbe en Rodriguez. Ja, Rodriguez vindt dit heerlijk hoor. Zo'n steile wand. Dat weten we van hem. Dat kan hij als geen ander. Dat hebben we wel gezien in allerlei rondjes. Waar hij iedere keer op hele steile, korte klimmetjes demarreerde. Nou, het is toch eens even een steile wand. Na bijna 20 kilometer klimmen. En Njebbe die denkt, ja, fijn hoor, Rodriguez. Dat jij denkt dat je je derde kunt worden. Maar ik ga proberen jou voorbij te rijden. Er wordt nog een leuk gevecht hier. Njebbe voor Rodriguez. Njebbe die bijna geparkeerd staat daar op dat laatste. Een steile stuk en Rodriguez die er niet voorbij lijkt te komen. En Jebbe die gaat dan op weg naar de derde plaats achter Froome en Quintana. En die pakt dan de derde plaats. Of komt hier uh, Rodriguez nog? Nee hoor, het is Jebbe die daar als derde komt. Rodriguez als vierde. Vier man over de streep. Daarachter, daar moeten Mollema en uh, Tendam ook bij jou in de buurt zijn. Maar we werden er uh, even opgehouden door een motor die zijn koppeling uh, naar de, uh, kapot heeft. Ja, dat kan ook gebeuren hier op de flanken. Van de Mol van toe. Ja, ik kijk hier. Uh, nu komen ze over uh, de streep in Voor uh, komt daar door op 1 minuut en 43 seconden. Zat daar nog een mannetje bij. Nu kijk ik naar. Ja, Mollema is nu ook over de streep gekomen voor ons langs. En hier komt Laurens Stendam over de streep. Op 1, 54. Nee, Laurens, niet terug. Je moet aan de andere kant de berg af straks. Hij valt hier bijna om. Voor onze commentaarpositie hier beneden. Daar komen nog twee man, Perrault en Bart de Klerk. Maar de twee Nederlanders zijn binnen. We kijken eventjes naar de tijden, naar de verschillen. Want we hebben inmiddels al flink wat mannen binnen. Hier komt Bart de Klerk voor mij langs. Daniel in trouwens. Die heeft ook nog wel een tikje gehad. En nou kijken we eens eventjes naar die mannen. Hier zien we het gebeuren. Eens even kijken. Vroom als eerste.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 Contador als zesde op 1.40. Dan Vogelsang op 1.43. En Mollema, heel knap Bouke Mollema. Want je finisht maar op zes seconden van Alberto Contador. Dus dat verschil wordt niet goed gemaakt. Bouke Mollema staat nog gewoon, dacht ik, als tweede hier in het algemeen klassement. Het wordt nog niet officieel bevestigd. Want we zien alleen Christopher Froome bovenaan staan in het algemeen klassement. Maar ja, dat had ik ook wel kunnen opmaken. Daar heb ik geen computer voor nodig. Laurens ten Dam op 1.53. Die zit daar nog iets verder achter. En hier komt Robert Geesink, bijna in het spoor van Danny Moreno. Komt hij over de streep? Ook Robert Geestink heeft een prima werk gedaan hier. Joh, hij puft nog even. Goed gedaan, jongen. Op eh, 3 minuten en 6 seconden. En dan kijken we nog eens eventjes of we de klassementen kunnen zien. Dat kunnen we zien. Jawel hoor, Boukum Nog steeds tweede in het algemeen klassement. Hij heeft wel meer achterstand natuurlijk gekregen op Christopher Froome. Hij staat inmiddels op 4 minuten en 14 seconden. Alberto komt daardoor op de derde plaats op 4,25. Dan Kreutsjöker. En Dam handhaaft zich ook keurig. Op de vijfde plek op 4,54. Bart Voskamp. Twee keer demareert hij vroom, vroom, vroom. Want dat was het echt. Het leek net of hij het buitenboordmotor aan had gezet. Ja, hij vroeg al hè? weer. 7,2 kilometer. Toen uh, demareerde hij al. Nou, toen was het even spannend, inderdaad. wat, uh, wat Bouke ging doen. Want hij zag er echt wel slecht uit. Maar op de finish heeft hij het gelukkig wel, ja. uh, wel stand gehouden. Veel heeft... met Contador met name goed Ja, uh, ja, ja want hij was virtueel natuurlijk zijn tweede plaats kwijt. En heeft het op het eind allemaal weer goed gemaakt. En uh, zeker denk ik ook dikke pluim voor Laurens ten Dam. Want als hij die, die niet bij hem had gehad, dan was het een probleem geweest. Maar, ja, die die saam... heeft die groep erdoor getrokken. Ja, die is het laatste stuk, laatste paar kilometer op kop gerijden waar de wind stond. Oh. En daar heeft hij Bauke gewoon meegetrokken En ervoor gezorgd dat, uh, ja, dat eigenlijk alles weer terugkwam. En oh. Bauke van de lange adem, die heeft eigenlijk bijna niks verloren, dus ja. chapeau. Uh, de eerste demarage van Froome uit, uit dat groepje... waar iedereen, alle, alle favorieten nog bij elkaar zitten... dan kan Contador nog volgen. Richie Port gaat mee, hè? knecht van Froome uh, van natuurlijk. Um, dan zitten de Nederlandse jongens even... Uh, uh, ja, die, die moeten passen op dat moment. Um, maar uiteindelijk is Contador toch ingeklapt kennelijk... want die heeft nauwelijks winst Die Ja, die heeft, uh, ja, die die heeft, die heeft uh, heel lang geforceerd om Froome uh, om te volgen. Ik denk dat hij zich daar een beetje op heeft geblazen. Nou, toen uh, daarna... Uh, had hij geluk dat hij uh, uh, dat niet nie hebben van, uh, van Euskartel bij hem had. Want die hebben samen nog wat, uh, wat gepraat. En die heeft hem echt nog ermee doorgetrokken. Want ik denk anders dat hij nog achter, uh, achter Mollema was geëindigd. Dus ja. ja, die hebben samen wel een slagje gemaakt. Mollema en dan weten de verschillen in het algemeen klassement te uh, beperken, zullen we maar zeggen. Maar ongelooflijk, die, die twee demarages van Vroom. Ja, dat was bijna niet menselijk. Ik bedoel, het, het wielrennen veel gevolgd. Maar dit, dit waren demarages dat uh, Ja, dat was gewoon echt serieus demareren, Bergop. Dat was niet een beetje versnellen. Dat was gewoon echt demareren. Tot twee keer aan toe en Quintana, heel knap, komt eigenlijk wel elke terug, maar die is op het laatst volledig gebroken. En Vroom heeft ja, hij schoon door blijven rijden tot bovenop. We gaan uitgebreid napraten, natuurlijk, zometeen over deze etappe, de etappe naar Mont mon De winnaar van de dag is natuurlijk Christopher Vroom en hij doet ook goede zaken. Nog een keer in het algemeen klassement, radio 1 presenteert.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 Volgende week zondagnacht tussen 2 en 6 KRO's Nacht van de Filmmuziek op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je bent 30, hebt al jaren tijdelijk werk en je wilt nu eindelijk eens meer zekerheid. En jij vraagt je nog steeds af of je lid moet worden van de vakbond? FNV Bondgenoten wil gewoon goed werk voor iedereen.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 Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio EO1. Het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Mohammed El Baradei is geïnstalleerd als vicepresident president van Egypte. De 71-jarige El Baradei legde in bijzijn van president Mansour de eet af...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 Ja, met eigenlijk prima weer op de meeste plaatsen. Zonnige momenten, soms wat bewolking. Het is droog en dat blijft het voorlopig ook. We hebben vanavond en vannacht opklaringen. Het kan hier en daar wat nevelig worden en minimumtemperaturen lopen uiteen. Van 8 graden in het noordoosten tot 11 in het zuiden van het land. Dan schijnt morgen over het algemeen de zon volop. In de kustprovincies kan af en toe wat nevel van zee binnendrijven of even wat bewolking. En in het binnenland ontstaan misschien een paar stapelwolken. Maar verder is het prachtig zomerweer. Het blijft droog. Het wordt 25 graden in het binnenland op de stranden is het wel iets minder warm. De wind stelt niet heel veel voor, waait zwak of matig uit het noordwesten. Dan hebben we dinsdag waarschijnlijk iets meer bewolking... maar die lost woensdag alweer grotendeels op. En donderdag is het gewoon weer zonnig. Het blijft droog, er staat niet veel wind... en het blijft ook zomers met 25 graden of zelfs iets meer. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Toer schrijf je met oe. Tour. Tour -E. Christopher Froome wint dus de 15e etappe in de Tour, de rit naar de Mol van Tour, en de Engelsman verstevigt ook zijn leidende positie in het algemeen klassement. Some days you win, some days you lose. Waar rijden vindt hij lastig, maar berg op Gio. Onmenselijk goed heb ik het net genoemd. Ja, dit is echt onvoorstelbaar. Er staat echt geen maat op op de manier waarop Christopher Froome uh, vandaag uh, heeft uh, ja, gehouden. Wat een ongelooflijk vertoon van macht was dat. Uh, hij uh, komt hier dus over de streep met die 29 seconden voorsprong op Quintana. Waarvan we allemaal dachten, die mag de etappe ongetwijfeld uh, winnen. Maar blijkbaar uh, waren ze niet zo met elkaar eens. En uh, vandaar uh, dat, dat, uh, allemaal, uh, ja, dat dat verschil toch nog groot werd. Ik kijk nu ook alweer, uh, er komen nog meer mensen over de streep. Hebben ze juist Thomas Veuclair over de streep uh, zien rijden. We hebben Pierre Rolland over de streep zien komen. Roland de bolletjes trui op 8.39. Kedel Evans op 8,46. Andy Slek op 10,42. En even kijken hoor. Hier komt uh, Nordhouk binnen. Namens uh, de Bel Belkin groep. En daar zie ik Bram Tankink ook nog aankomen. Nog een metertje, nog een half metertje. Jawel, daar is hij. Ook Bram Tankink puffend. Maar hij ziet er nog wel redelijk uit hoor. Die ziet uh, redelijk fris uh, op de fiets. Maar die komt dus ook over de streep. Ja, het klassement hebben we net al genoemd. Dat uh, betekent dat uh, Mollema en Ten Dam zich handhaven in het algemeen klassement. Christopher Froome weliswaar, Bouke Mollema. De achterstand wordt natuurlijk wel steeds groter. 4 minuten en 14 seconden, maar Parijs is nog ver, zou ik dan zeggen. Steven Dalebout in gesprek met Mollema. Zo, Bouke. Uh, jouw eerste keer van toe. Hoe was het? Ja, zwaar. Het uh, vanaf halverwege was het echt, echt volle bak. Ja. Continu. En, uh, ah, ik was niet super vandaag. En we kwamen in dat groepje, groepje achter vroem Contador te zitten en Quintana. En, uh, ja, ik was blij dat ik daar, daar het wiel kon houden. Ik moest echt, echt diep gaan. En het was, uh, ja, was goed dat Lau, die, Lau was sterk vandaag. Die, die bleef, uh, bleef goed tempo rijden. Af en toe namen ja, andere gasten nog over. En, ja, die laatste, laatste kilometer was het echt uh, ja, vechten, vechten voor elke meter. Ja, vechten voor elke meter en vechten om de voorsprong in het klassement op Contador te behouden.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 En uh, ja goed, Vroom en Quintana die waren gewoon, uh, die staken er bovenuit denk ik. En uh, ja, het was, was goed voor ons dat Contador uh, zich misschien uh, een beetje heeft opgeblazen. Is dat voor jou een bevestiging van, van een, uh, een vermoeden dat Froome de beste is bergop? Wat hij vandaag heeft laten zien? Ja goed, dat, dat, dat wisten we vorig weekend natuurlijk ook al. En ja goed, je, je weet natuurlijk nooit uh, ja, of je dat ni niveau vasthoudt. Maar uh, ja, hij ziet er, ziet er heel sterk uit. Ja. On prend pas nos petites chansons dans les guinguettes On n'entend pas nos refrains sur les boulevards On voit pas nos noms partout dans les gazettes On met pas nos cœurs à nu dans les canards On a tellement peur d'attraper la grosse tête Que pour s'en apercevoir On va tous bientôt s'acheter une petite casquette Et l'essayer tous les soirs On n'apprend pas nos chansons dans les écoles On mettra pas nos refrains dans les musées Les paroles on les écrit pour qu'elles s'envolent Les musiques on les écrit pour s'amuser On a beau graver nos voix dans la résine Et passer sous des saphirs et des diamants On a beau changer les plateaux en platine On a beau changer les chansons en argent On prend pas nos petites chansons dans les guinguettes On n'entend pas nos refrains dans les couloirs On n'est ni des cabotins ni des poètes, on a simplement le cœur à s'émouvoir. On a tellement peur d'attraper des vertiges en tournant sur des phonons Qu'on va tous apprendre à faire de la voltige pour ne pas tomber de haut Et comme on peut pas nous mettre une étiquette On nous met dans les divers et les bizarres On prend pas nos petites chansons dans les guinguettes On n'entend pas nos refrains sur les boulevards On n'apprend pas nos chansons dans les écoles On mettra pas nos refrains dans les musées Les paroles on les écrit pour qu'elles s'envolent Les musiques on les écrit pour s'amuser On prend pas nos petites chansons dans les guinguettes, On n'entend pas nos refrains sur les boulevards Mais le soir dans nos maisons quand tout s'arrête Reste encore un peu d'amour, reste encore un peu d'espoir Reste encore un peu d'amour dans nos guitares Reste encore un peu d'amour dans nos guitares Petit casquette. dat was een liedje uit 1977 van de Tourartiest van vandaag. Yves Dutij. Gio, zag ik daar het rood, wit en blauw binnenkomen? Ja, dat zag je heel goed. Uh, het rood en blauw kwam inderdaad binnen. Terwijl ik nu ook Thomas de Gent en Wout Poels zie binnenkomen. Oei, oei, oei Wout Poels. Die ziet er echt uh, afgeracht uit. Moet zelfs uh, over de finish geduwd worden door een van de mannen van de organisatie hier. Uh, maar goed, hij is in elk geval over de streep. Terwijl de klok nu 18 minuten. En ja, op het moment dat Poels over de streep kwam, 30, 35 seconden voorbij was. Uh, maar Hogeland en uh, Tom Dumoulin die zaten ook uh, daar uh, al voor. Die zijn dus Pools voorbij gereden. Kijk eens even op wat voor tijd zij zijn gefinisht. Hoogland en Dumoulin op 17 minuten en 15 seconden kwamen zij dus over de streep. En zo krijgen we de een na de ander binnen. We zagen ook Sylvain Chavanel, de man die het nog probeerde in de eerste kilometers van deze klim. Maar ja, uiteindelijk toch voorbij gedenderd werd natuurlijk door die sneltrein door Christopher Froome. Hij, logisch eigenlijk natuurlijk dat hij dat niet kon volhouden. Maar hij kwam binnen op 15 minuten en 30 seconden en dat Steeds maar weer renners hier binnen kijken. Hier wat mannen van vakantie. Lieve Westra met Lagoutin zien we hier voorbij komen. Westra even kuggend, kuch proestend en hoestend komt hij hier voorbij. Zij komen nu binnen, moet je je voorstellen. Bijna 20 seconden na de winnaar. Het uh, tijdslimiet, de tijdslimiet... De, ik moet zeggen minuten trouwens, ik zei seconden, maar 19 minuten en 40 seconden. De tijdslimiet is 1 uur, 2 minuten en 47 seconden. Dat lijkt me geen geweldig groot probleem voor de mannen in het peloton. Omdat de etappe, die is natuurlijk verschrikkelijk snel gegaan. Het is de langste etappe van deze tour. En dat is alleen maar gunstig voor de mannen die uh, uh, ja, aan die klim zijn begonnen... en nu met achterstand uh, boven komen. Want ja, die klim, die rij je in die periode toch wel op. Dus ik kan me niet voorstellen dat er veel renners te laat binnenkomen. Als ik zie dat nu zelfs ook Geske, de man die gisteren in de ontsnapping zat... namens Argo Shimano, dat hij nu over de streep komt. Terwijl we nu ook zien dat Christopher Froome op het podium gehesen wordt... en uh, Wordt door de ronde missen voor zijn etappeoverwinning. Hij mag straks nog eventjes terugkomen voor de gele trui. Want natuurlijk, die pakt hij ook. Die heeft hij alleen maar verstevigd. En zo komt dus de een na de ander binnen. Terwijl we nu ook beginnen aan de huldigingen. Mooie tijd is om even na te praten met een andere Nederlander. die het bijzonder goed deed vandaag. Naast Bauke Mollema, Laurens Ten Dam. Nou, dus je komt nog aardig mond erboven, boven. Maar zo voel je je niet, zeg je. Uh, nou ja, ik, ben, ik, voel, ik voel het wel in de benen natuurlijk zo'n 40 kilometer, uh, heel hard gereden. En, uh, maar uh, ik was wel goed op uh, de toe, ja. Uh, je hebt veel werk verricht voor, voor Mollema. Um, maar ja, uiteindelijk zat je er wel achter. Hoe is, hoe is die klim precies gegaan in jouw ogen? Ja, kijk. Uh, <laughs> ik kom erachter uh, omdat ik 4 kilometer met de wind uh, op kop rijd. En dan, uh, dan kunnen die mannen net uit je wiel jumpen. Maar. Uh, op een gegeven moment hebben we gewoon de beslissing gemaakt dat ik moest gaan rijden. En Bouken zei dat hij alleen maar kan volgen. En uh, ja, dan kan je beter niet op kop rijden. Want dan, uh, dan uh, doen ze je helemaal pijn als, als ze uit je hol vandaan gaan. En uh, ik was zo goed dat ik het nog redelijk kon opvangen. Toen, ze, toen, ja, toen ja, ik had denk, een minuut of tien met wint op kop op kop gereden. Ja, dat, dat scheelt toch heel veel energie in het wiel. Maar uh, al met al uh, ja, staan we nog 2 en vijf te denken. Ja, dat heb je al, inderdaad daarna goed gedaan. Het verschil met Contador, ook uh, qua Mollema dan beperkt gehouden. Ja, daar kreeg ik natuurlijk godvroeger veel moraal van. Uh, toen ik uh, van, uh, van Nico hoorde dat we dichter kwamen op Contador... toen ik ging steeds harder rijden. En ik denk, ja, nou is alles voor die tweede plek van Bouken. Uh, ja, ik zag hem de laatste bocht rijden, ja, dat was natuurlijk een fantastisch gevoel. Alleen, uh, ja, dan, uh, zelf, uh, zelf heb je het nekje even afgereden natuurlijk. Uh, hoe, hoe ver heb jij weggecijferd vandaag? Oh, dat hebben jullie zelf gezien. Er uh, uh, de, de was er maar één in, in het groepje die tempo wilde rijden. Uh, of ja, de, en, en daar snap ik die andere ook van. Hè. Ik bedoel, er zaten twee saxo's, die hebben al Bet op mee. Uh, ja, die staat zesde, waarvoor moet hij achter de Contador aan rijden? Uh, wij hebben Bouke die tweede status dus dan is het aan ons om te rijden. En dat hebben we goed gedaan, denk ik. Dat was hier, Laurens Tendam En inderdaad, goed gedaan, want uh, hij heeft Mollema de doorgesleept vandaag. Dat heeft hij zeker gedaan. En dat hebben we ook allemaal kunnen zien, ook hier in de studio. We hebben het allemaal kunnen volgen, ook via Gio natuurlijk. Uh, Laurens heeft echt uh, gigantisch lange stukken op kop gereden. En ik, de, ik denk met name het laatste stuk waar de wind uh, echt nou van opzij stond... en ook in nadeel stond. Ja, daar heeft Laurens op op Contador nog veel tijd goed gemaakt. En, en toen hij via zijn oortje, dus de verschillen kreeg dat hij inliep, ja, dan geeft zoveel moraal. Ja. En, je <tie> ziet, en je ziet hem dan, ja, dan is het een soort magneet waar je naartoe probeert te rijden. Ja, dus uh, daar heeft hij, denk ik, daar gaat hij straks een podium aan te danken hebben, denk ik aan Laurens. Dat was extra, extra een beetje brandstof nog, om nog eens een keer een flinke uh, snok eraan te geven, heet dat geloof ik. Hè? Uh, uh, uh, nog even, want Laurens is denk ik dan de betere klimmer, toch? Of kan je dat niet zo uh, Ja, zeker. Laurens was vandaag, denk ik, uh, wel, wel beter als, als Bouke. Dus uh, op een gegeven moment heb je wel het gevoel... Uh, en of het dan Bouke is of, uh, of, of Laurens is... wie er dan uh, het, het beste straks voor zet, dus had ik wel het idee van... ja, je zit je een beetje in te houden. Misschien zit er meer voor jezelf in. Maar zeker naar het einde toe... toen was Bouke toch wel... Uh, ja hij, het is ook een klassieker man. Hè? Er was een rit, een klassieke afstand vandaag. Bijna 250 kilometer. En Bouke is, is altijd goed in klassiekers. En die, die, die, die finale dan nog goed omdat hij inhoud heeft. Heeft hij vandaag... Weer aangetoond, want Hij is op het laatste moment. Is hij eigenlijk toch nog weer erin gekomen. En heeft hij toch die, uh, ja, die, die, die tijd. Zeker op Contador weer goed gemaakt. Ja, ze hebben de, de verschillende weten te beperken. Inderdaad. Niet met Vroom natuurlijk. Want die was echt top vandaag. Um, nog even terug naar dat moment. Bart. Want dat moet jij even vanuit jouw rennersverleden vertellen. We zien uh, Vroom en Quintana samenrijden. Er wordt druk overlegd. Je denkt. Vroom biedt aan. Van nou. Pak jij de etappe. Als we een beetje doorrijden. Hebben we er allebei voordeel van. Ik had het idee. Ook Vroom heeft een paar keer. proberen Quintana te, te lossen. Dat lukt in eerste instantie niet. Dus hij dacht natuurlijk ook van, dan gaan we praten. En dan gaan we gewoon kop over kop rijden... om zoveel mogelijk tijd te pakken. Quintana voor zijn klassement. Vroom ook voor zijn klassement. En misschien met de afspraak van, nou, als jij goed meehelpt... dan, dan win jij de etappe ja, ik denk dat Vroem ook heeft gedacht van ja, ik, misschien ben ik wel zo sterk. Dus hij is nog één keer vol aangegaan. Ja, en toen hij alleen zat, toen uh, dan dacht hij natuurlijk, nou pak ik die etappe ook mee. Hij had niks aan die Quintana meer eigenlijk. Nee, hij verliest ook nog 30 seconden Quintana. En Quintana die is uh, op 13 kilometer voor de top is al weg, weggereden. Hè? Dus die heeft helemaal een geweldige wedstrijd ja. gereden waar, waar Vroem nog wat hulp van, van Poort had. Bij allemaal gezien wat Vroom heeft gedaan, er zijn natuurlijk nu zeker mensen die zeggen ja, dit kan gewoon niet. Nee, dat idee krijg je zelf ook als je dit ziet. Dit is zo gigantisch wat die jongeren uitperst. Maar uh, ja, kijk, hij gaat, nou ja, ik, ik ga er gewoon vanuit van, goed, uh, van een goede wielersport momenteel. En ik heb hem na het einde wel uh, kapot zien gaan. het laatste kilometer had hij toch ook echt wel zwaar. Dus de, het was niet helemaal boven mensen. Maar uh, hij, is, hij, is een, uh, hij is toch wel een treedje hoger als de rest. Froome wint vandaag. Maar er zijn altijd mensen die de laatste zijn, Gio. Ja, maar goed, de laatste. Ze zijn nog niet binnen. Hè. De eerste zullen de laatste zijn, de laatste zullen de eerste zijn. Maar ze zijn er nog niet. Marcus Boerkaart komt hier over de streep. Ik zag zojuist Grijpel in het gezelschap van Lars Boom. Die hebben de bus dus laten staan. Want ik zag net de bus in de slotkilometers. Daar zag ik Nicky Terpstra op kop rijden. Roy Curvers. Volgens mij zitten daar ook wel de broertjes van Poppel in. Maar 100% zeker weten doe ik dat niet. Dat krijgen we straks allemaal na het nieuws van Vijven. Als de bus er ook is dus daar bovenop de mol van toe. En dan nog veel meer reacties vanuit Frankrijk. In het laatste uur van Radio Tour de France.